2 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Ook Amsterdam verbiedt een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De actiegroep Nee tegen anderhalve meter, viruswaanzin, wilde morgen protesteren op het museumplein. Er werden zo'n 5.000 demonstranten verwacht. Volgens de veiligheidsregio amsterdam amsterdam is het niet mogelijk om de verplichte anderhalve meter afstand te waarborgen. Gisteren werden ook dergelijke demonstraties verboden in Den Haag, Utrecht en Maastricht. Burgemeester Dirk de Vauw van Brugge is neergestoken. Dat gebeurde volgens Belgische media in zijn advocatenkantoor. De Vauw werd daardoor iemand met een psychiatrische achtergrond in de hals gestoken. Hij kon zelf de hulpdiensten bellen en is buiten levensgevaar. De verdacht is opgepakt. De Belgische justitie komt later met meer details. Lilian Marijnissen wordt lijsttrekker van de SP bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgend jaar maart. Ze is gekozen door de partijraad, die bestaat uit alle afdelingsvoorzitters. En ze was de enige kandidaat. Marijnissen is fractieleider van de SP sinds december 2017. De dochter van oud-SP-leider Jan Marijnissen volgde toen Emiel Roemer op. De man van 64, die gisteren in zijn auto werd neergestoken bij het station van Leeuwarden, is een Iraanse activist. Hij raakte zwaar gewond, maar zou buiten levensgevaar zijn. Hij zou betrokken zijn bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran en in de jaren 80 naar Nederland zijn gevlucht. De verdachte, een man van 38 uit Rotterdam, zit vast.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 Dingen. Gewoon is het bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles zo loop ik te swingen. Lazarus, en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooplijn voor de allereerste keer. laat pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer vervelend. Toch over mijn oren, onderste boven. Daar dan nog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 ...een klein beetje met de, de tijd van het jaar te maken. Hè? Dus de kleding wordt wat schaarser in dergelijke... ...en dan word je meteen verliefd. Daar ging ook deze plaat uit de jaren 80 over... ...van Circus Kusters en Verliefd. Zit je, Zit je? radio in het zand. Dit is de FM Zandvoort. En uh, vanmiddag heel veel zomers muziek... ...waaronder uh, deze, Summer in the City.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 Night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, let's dance, me Despite the heat, it'll be alright, baby. Don't you know? it's It's a different world. Go on, we'll find the guy. Come on, come on, dance on all night. Despite the heat, it will be alright.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 was de speciale uitvoering van uh, Always There. Nou, mocht je nog niet in de Hattenstraat geweest zijn uh, de afgelopen dagen, het ziet blauw van de lijnen daar, uh, Obetje. Het is Google Maps, maar dan in het echt. Ja, ja, ja, ja. Want uh, het wordt zelfs door Ota's uh, nu over, het, uh, over de terras heen gereden. Omdat ze denken dat die rijbaan uh, zo, zo loopt uh, tussen die strepen, zeg maar, hè? Ja, klopt. Ja. Het, uh, bedoel, en je moet wat dat betreft uh, als je op het uh, terras zit, moet je op je letten want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 Try to tell me what I don't know But I was just a young'un in the work, so I put my headphones on, singing, ring the alarm Another sound is dying, whoa, we'll Feel the sound.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 Still the same friends for the little town I grew up in. Still making new ones, I opened up my arms To greet them, to greet them Sing something for ya, sitting on the sofa Write a couple songs in Venice Beach, California And as I step outside, I fall into the cool blue summer sky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 Een dag of 10-14, zelfs dan is, het, dan is het coalitieakkoord al getekend. Nou, d 66 streeft er heel erg naar om uh, voor de 30e de naam bekend te kunnen maken. Maar dan ja. kan je namelijk op de 30e ook deze wethouder installeren. Dus daar is het streven van D60 heel erg op gericht. Uh, ze willen ook een zorgvuldige procedure doorlopen. En zorgvuldigheid gaat bij D60 ook uh, boven de snelheid. En dat is denk ik ook terecht. Uh, maar het streef is opgericht. gericht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 Oud en Wijs krijgen dan Old and Wise, inderdaad, de gouden oude single van de Alan Parsons Project. Dat allemaal bij ZFM naar nou, horen, juist het eerste deel van het interview van vanmorgen. Roy Dongen die sprak met de formateur en er is witte rook, Albert-Jan. Uh, Klopt, nou, eind volgende week nog weer verder nieuws, maar in ieder geval, de burgemeester hoeft het uh, niet langer eens eentje te doen. Dat is nee, nog, nou, nog een paar dagen. Nog een paar dagjes.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 We kunt het niet beter verwoorden voor Zandwoord. Uh, um, zou hij zich niet getroffen voelen om te zeggen: Nou, ik straks wat rustiger aan gaan doen. Dan is de, de lokale politiek en een plaats als Zandwoord wel iets voor mij? Ja, ah, het is heel simpel. Ik. Uh...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 En na het interview met de formateur Erik van der Burg... hoorde je deze van Toto en Pamela. Nou, we gaan alweer op naar het nieuws. en weer van drie uur. En daarna zijn Albi's en ik. er nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Iedereen een hele goede middag. Zet eens van de bril op en geniet van zomers muziek op de radio.